Een avontuur van Bertje Big Het was op een avond midden in de winter. Buiten was het heel koud. En alles, de huizen en de bomen en de heggen, was bedekt met een dikke laag sneeuw. In de verte klonken kerkklokken die kerstliedjes speelden. Op de boerderij was iedereen al naar bed. Iedereen behalve. Weg. Hij keek door de omheining en verveelde zich. Bah, knorde hij, ik vind het helemaal niet leuk dat iedereen al zo vroeg is gaan slapen. Ik zou best eens iets willen doen. Hij rekte zich uit en ging overeind staan. Niet knorren, maar doen, riep hij. En hij sprong over de omheining. Ik ga de konijnen wakker maken, dacht hij. Die hebben vast ook wel zin in een avontuur. Hij liep naar het konijnenhok en deed de deur open. Pietje, Benny, wakker worden, riep hij. Wat is er? vroeg Pietje slaperig. Ik heb een leuk plan, antwoordde Bertje. We gaan kerstliedjes zingen voor de mensen. Misschien geven ze ons dan wel wat lekkers te eten. Dat is een geweldig leuk plan, zei Pietje. Maar Benny had geen zin om op te staan. Hij kroop diep weg in zijn holletje in het stroop. Bertje en Pietje pakten hem bij zijn oren vast en trokken hem naar buiten. Ze slopen op hun tenen naar het hek van de voortuin en liepen het pad op dat naar de voet van een heuvel leidde. Ik ga terug, zei Benny. Ik heb helemaal geen zin om midden in de nacht de heuvel op te klimmen. Je gaat mee, knorde Bertje. Je hoeft niet altijd te slapen. We hoeven die heuvel niet op te klimmen, zei Pietje. Ik weet een betere manier om boven te komen. Kom maar mee. Pietje bleef staan bij een grote steen en rolde hem weg. Toen zagen ze een donkere tunnel. Pietje liep naar binnen. Bertje en Benny vonden het wel griezelig, maar ze liepen toch achter Pietje aan. Toen ze een tijdje gelopen hadden, zagen ze een lichtje. En even later stonden ze voor een lift. In die lift stond een mol. Instappen, riep de mol. De lift gaat zo naar boven. Pietje, Bertje en Benny stapten vlug in. Net op tijd, hijgde Pietje. De mol deed de deur van de lift dicht. Toen hij aan een touw trok, ging de lift omhoog. Hoe wist jij dat hier een lift is? vroeg Bertje aan Pietje. Oh, ik weet zoveel, zei Pietje. Opeens hield de lift stil. De mol deed de deur open en riep. Uitstappen allemaal en vlug een beetje. En als jullie weer naar beneden willen, moet je driemaal op de paddenstoel kloppen. Zodra ze buiten stonden, sloeg de deur met een harde klap dicht en ging de lift weer naar beneden. Bertje, Pietje en Benny keken om zich heen. Ze stonden op een klein grasveldje waar geen sneeuw op lag. In het midden stond een witte paddenstoel. Ik geloof, nee, ik weet zeker dat hier een huis moet zijn, riep Bertje. Kijk maar, daar staat een groot huis. Ja, daar staat een huis, riep Pietje. Geweldig! zei Bertje. Laten we er meteen naartoe gaan en bij de ramen van de woonkamer kerstliedjes gaan zingen. Ik weet zeker dat er dan iemand naar buiten zal komen en dat hij zal zeggen dat we heel mooi kunnen zingen. En dan mogen we vast binnenkomen en dan krijgen we wat lekkers. Ze liepen naar het huis en gingen bij de ramen van de woonkamer staan. We beginnen met O Dennenboom, zei Bertje. Maar ik kan helemaal niet zingen, zei Benny. Zingen is helemaal niet moeilijk, zei Bertje. Doe mij maar na. Ik zal heel langzaam zingen. Ze begonnen te zingen. Het klonk verschrikkelijk vals. Opeens hoorde ze een vrouwenstem zeggen. Wat is dat voor jammer daarbuiten? Ik denk dat het katten zijn, antwoordde het mannenstem. Alleen katten kunnen zo'n geluid maken. Ik zal ze wel even wegjagen. Pas op, ze komen ons wegjagen, riep Bertje. En we zingen zo mooi, zei Benny. Toen hoorde ze de vrouw zeggen... Je hoeft toch zelf niet naar buiten. Laat de honden maar los. Die zullen de katten wel wegjagen. Honden, riep Bertje. Akelige, grote honden, zei Benny bang. Met scherpe tanden, riep Pietje. En ze renden zo hard ze konden terug naar het grasveldje. Achter hen hoorden ze de honden al blaffen. En het geluid kwam steeds dichterbij. Pietje was als eerste bij de witte paddenstoel. Hij klopte er drie keer op. Even ging het luik in het grasveld open en kwam de lift tevoorschijn. De mol riep: instappen, de lift gaat meteen naar beneden. Bertje, Pietje en Benny renden de lift binnen en gingen zitten. De mol deed de deur dicht, trok aan een touw en de lift ging snel omlaag. Net op tijd, hijgde Pietje. De mol keek hen aan, aan en zei lachend: Jullie zien eruit of jullie een leuke avond hebben gehad. Bertje gaf geen antwoord. Maar Pietje zei... O oh ja, een enige avond. Onze vriend Bertje Big is namelijk een beroemde zanger. Overal waar hij zingt, krijgt hij wat lekkers van de mensen. En daarna mag hij hardloppertje spelen met hun honden. Ik vind het niet aardig dat je grapjes over me maakt, zei Bertje. Ik geef toe dat mijn plan mislukt is... Maar jullie hebben wel een avontuur beleefd. En als jullie meegaan naar mijn stal... zal ik ervoor zorgen dat jullie toch wat lekkers krijgen. Zeker koolbladeren en aardappelschillen, zei Benny. Nee, alleen lekkere dingen, zei Bertje. Ik weet waar de boerin het eten voor kerstmis bewaart. En ik weet ook dat er één raam is dat altijd open staat. Jullie krijgen vanavond gebraden kip en pudding en taart... En wijn. De lift stond stil en de mol riep, uitstappen en vlug een beetje, want ik wil naar huis. Nee hoor, zei Bertje, jij gaat niet naar huis. Jij gaat met ons mee, want jij mag ook bij me eten. Eigenlijk wilde de mol meteen naar huis. Maar omdat hij best trek had in een lekkere maaltijd, liet hij zich toch overhalen. De konijnen namen de mol mee naar de varkenstal en begonnen de tafel te dekken. Bertje klom door het raam van de boerderij naar binnen. En toen hij na tien minuten terug was, had hij twee grote manden bij zich. Uit de ene mand haalde hij twee gebraden kippen, een stuk rosbief, pudding, paard en een fles wijn. En uit de andere mand kwam voor ieder een feestmuts, slinger, chocolaatjes en flesjes limonade. Zet een feestmuts op en eet smakelijk, lieve vrienden, zei Bertje Big. Toen ze alles opgegeten hadden, vertelden ze elkaar grappige verhalen en zongen ze kerstliedjes. Om drie uur, zei de mol, ik heb heerlijk gegeten. Dank je wel, Bertje. Gelukkig kerstfeest allemaal. En hij liep door de donkere nacht naar zijn eigen huis. De volgende morgen stonden de boer en de boerin vroeg op. De boerin liep naar het konijnenhok om de konijnen te voeren. Ze kon haar ogen niet geloven. Pietje en Benny lagen diep in slaap in het stro... en snurkte dat het een lieve lust was. De boerin probeerde de konijnen wakker te maken. Pietje deed één oog open en mompelde... Lang zal hij leven. Bertje geeuwde en zuchtte... De gloria. En toen vielen ze weer in slaap. Intussen was de boer naar de varkenstal gelopen. En daar zag hij Bertje diep in slaap voor de deur van de stal. Hij had zijn feestmuts nog op en vlak voor zijn snuit lag een lege wijnfles. De boer probeerde hem met zijn stok wakker te porren. Bertje werd heel even wakker en knorde: O, dennenboom, o, dennenboom. En viel weer in slaap alsof er die nacht niets gebeurd was.